We beginnen de zogerles 196 op de pagina. Koufmemtet 149. De regel 7 van de tekst van de zoger zelf. In de vorige oor had hij ons, een, de zoger heeft ons, een vers uh, geciteerd, aangehaald uit Irmiao, Jeremias, van Perek uh, 10 en de Pasoek heb ik opgezocht, pasuk, eh, pasuk 11. Het vers 11. En daar merkwaardig iets, hoe, hoe Jeremia dat uh, opmaakt. Uh, zijn stuk. Dan, alles is in het, staat het in het, in de hele getal. En dit vers 11, staat in het Aramees. En, uh, de woorden zijn, het vers klinkt als volgt. Dat kan je ook zien uh, op dezelfde pagina. Kofmem tet 149. In de regel 5 en 6. Ook gedeeltelijk in 7. Het laat vanaf het laatste woord. Daar staat dit. Kidna zes te lahom Elokaia di Shmaya ve Arkelo Avdu, je Avdu mi Ar mi Ar umintachum, uh, mintachot zeven Shmaia Eile. En de hele vers is in het Aramees, behalve het laatste woord Eile. En het, het vertaal, de vertaalde vertaling is zoals uh, kida kida, betekent zoals dat. Zes, te, eh, te, zullen zij zeggen tegen hen. Elokaya betekent Elokim, betekent goden in het meervoud. Die shmaeva ara lo avdu, die de hemel en aarde niet maakte, niet hebben gemaakt. Je avdu, mi ara zullen, uh, verdwijnen van de aarde om in de God shumaya, en van onder de hemel, en dan staat het woordje Eile in het in de Heilige Taal, dus in het Hebreeuws. En dat uh, gaat hij ons nu in de nieuwe, in het nu in deze od die wij nu gaan leren de regel 7 oot koef noem bed, gaat hij ons dat toelichten. In verband met wat uh, ook Rabbi Shimon had, opende uh, dat vers aan het begin van de Torah: 'Brexit baray Elokim, eerst schip Elokim'. En dan in dit vers van Jesaja, hoe Jesaïes, staat ook het woord Elokim, maar dan in het Aramees als Elokaia. En daar staat het dat die. Elokim, als het ware, het woord Elokim staat het, dat die de hemel en de aarde niet had gemaakt. Wat is dat al? gaat uh, daar, daarover gaat het dus. Zeven. Od kuf nun bed. Waai kra ihut targum. Bar mi mila de sof krapunt. En dat vers van, van Irmiau, wat ik net had uh, vertaald en aangehaald, uh, is Targum, Targum betekent vertaling, letterlijk, maar Targum, in, dit, in de zin wat hij zegt nu, in de Torah wordt Targum genoemd het Aramees. En dat is het Aramees, Targum betekent Aramees. En de, dit vers is Aramees. Dus geschreven in het Aramees. Zeer belangrijk wat hij nu Wij gaan nu vanaf het leven. Waar Mimila met uitzondering van het woord aan het einde van, het, van dat vers. Dat woordje Eile. Ithema begint de volgende pagina. Kufnun Dimlag hin die jesterregel von de soger <gülüyor> zelf dimlag hin kadishin lon is kakin le targom velo is ta mudan de mila ta yaud twee gile meimar <gülüyor> be lisna kadisha bagindei isma un blachin kadishun Punt. We keren terug naar de vorige pagina. Regel 7. Na de punt. Het thema zou je zeggen. Met andere woorden zou je met een bezwaar komen. Begin. De Mlaach Kadishen. Aangezien de volgende pagina koef 150. Aangezien de heilige engelen en lonis in het argum. Begrijpen niet. Uh, de, het Aramees. Wel, moedan. is dat, Bij, en, kunnen het niet onderscheiden, kunnen het dus niet, kunnen we niet in andere woorden, kunnen niet dat onder, uh, herkennen, deze taal. Milada, je dan is dat woord, eigenlijk, dat vers van, van, eh, uh, hiermee jou, juist geschikt, zou zijn om, dat, de regel twee, om de, dat vers, in de Lishna Kadisha, om in de Heilige Talet te zeggen, te schrijven. Begin de Ishmael, ishma en lach in Kadisha, op dat de Heilige engelen zullen, um, horen, en zullen zij begrijpen, om, te, om daarvoor te danken, Hashem. We hebben dat geleerd wel eens, een klein beetje misschien te overvoeden, maar dan zal ik toch wel even introductie introductie, kleine introductie geven. Dat, zoals we hebben dat geleerd, dat de heilige engelen uh, begrijpen, de, begrijpen het Aramees niet. Wel, de hele getal, het Hebraeus, en ook alle talen van de der wereld, maar het Aramees niet. En het geweldige, dit geheim zullen we leren vanavond. Waarom niet? En hoe kunnen we dat zien aan de boom des levens? Altijd kunnen we alles kunnen wij leren ervaren, beleven door de Tien Door de opbouw van het, dat is het gebouw van de schepper. Het licht en de klie die heeft gemaakt, de wereld die hij heeft gemaakt, hij heeft gemaakt had naar zijn beeld. Drie, naar de punt. Eila, wat daai begin kach ketief targum de lonis kakin bij, mlachen fir. in kan na un, babar ba nes le avsha, le begin de hai. De wahai kraab, inon, mlachin, de volgende pagina. Kuf nun, alle 151. de eerste regel, Kadishin. De hainon non O we de elokim havo. Inon lo afdoet we shmaia we araptun. We keren terug naar de. Vorige pagina, de regel 3, de pagina Kouf Noon 150. Ella vadai begint te targo, maar juist daarom, uiteraard, daarom is het geschreven in het aramees, dit vers is geschreven in het aramees, de Lloyd is skaken bij Bengal in dat de heilige engelen zullen dat niet begrijpen, juist opzettelijk, als het ware, vier. Welo ik na hun zode, en zodat zij zullen de mens niet uh, jaloers zijn op de mens. Uh, begin de haikra vanwege dit vers. Ja, van hier, miyahu, bichlala, in onmlaagin, zijn de, ze, de heilige engelen zijn inbegrepen de volgende pagina in de naam uh, Elohim. De haïnon el, de, de Elohim on van zei de, de heilige Engelen de Regel 1 de volgende pagina kuf nun alf, zijn heten zij zij heten Elohim. Nee, ook de, omdat, we zullen zien waarom zij heten ook Elohim. En ook de mensen, kinderen, ook zij, die rechters, waren ook uh, genoemd Elohim. Want de naam Elohim komt van de naam van Hashem, die uh, in zijn hoedanigheid van, van zijn bestuur door uh, Gestrengheid van de wet. En daarom ook de alle, als het ware, afleidingen daarvan. Hoe alles wat komt, uit, afkomt van deze eigenschap, draagt ook de naam Elohim. Ovechlala de Elohim de Havu. Haju, ovechlala de Elohim. En zij waren inbegrepen in de naam Elohim. Weinonlo Avdu, maar zij zegt hij. Zij, die heilige engelen, hebben de hemel en aarde niet gemaakt. Oh, nu keren we terug naar onze oorspronkelijke <coughs> pagina. Uh, Kouf Mem Tid, 149, de Hasulam, de linker kolom, de regel 21. De referentie van Otkov nun bed 152. Wai kra igo punt. En nu gaat je ons dat vertalen in de hele getal. Mikra ze 22. Hoet targum, hoets mi ha eile. Shabasov amikra En dit vers is het Aramees. Het Aramees, dus geschreven in het Aramees 22. Hoets mi mila, mi met uitzondering van het woord eile. Shabasofa mikra dat aan het einde van het vers staat. 23. Im tomarshe hume shumshe SHAM lachimak doshim 24. einamak namak shivim letargum. arami -le 25. Wei namak makerimotopunt. En zo ee zeggen. Zou je met een bezwaar komen? Zou je zeggen, 23 schoen, dat het komt, omdat de heilige engelen uh, luisteren niet, uh, lenen hun oor niet naar, naar het Aramees, dus begrijpen Aramees niet. De heinole, uh, dat wil zeggen, de taal van Arami, Aram, Aramees taal. Hij geeft ons aan dat het Targum vertaling is, maar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 in tegendeel, in tegendeel, hij had ze dat had moeten, had, hij had moeten zeggen, in de, ja, daar waren ze, de zogger had moeten, des, hij had moeten zeggen, uh, des, uh, Jeremia, Jeremia in zijn vers, had moeten dat zeggen, juist, had moeten dat zeggen, in de heilige taal, dus in het, um, Hebreeuws, beschwil ze Ishmael, opdat de heilige de heilige engelen zullen dat horen en begrijpen dat. het om daar om dar dank daarvoor te zeggen. 28 naar de punt om ishiv. Ela wat daar is om te en targum bishwisham blachim magdushi mei nam 30 magshivim lovelo je u eta dam legharal punt. 28. Umishi, wanneer antwoordt antwoord. maar uiteraard is het zo. Mishum ze, ja uiteraard, daarom, juist daarom, is het geschreven in het Aramees stargum. 29. Bishwir Shamlahim, dat, dat de heilige engelen, um, zullen hem niet begrijpen. Valoy kan u en zullen de mens niet. Uh, jaloers op de mens. Zullen op de mens niet jaloers zijn. Om hem kwaad te doen. 31. Kiba mikra Gamam lachim kadushim bichlal. De volgende. Pachina. Kufan Hasulam de rechter. Kolom de eerste regel. Kigam hem. nikraima lachim kim de, de vorige pagina de laatste regel 31. Keepa mikra want in dit vers. Kamablo hiwa kdoshim i Ook de heilige engelen worden inbegrepen. De volgende pagina de rechter kolom de eerste regel. kim hem kim want ook zij, de heilige engelen de heilige engelen heten ook Elohim. We hebben Bechlal Elohim en zij zijn inbegrepen in de naam Elohim. Hoe zullen we dat leren straks? Twee, we hebben Losu en zij, die, die heilige engelen, hebben de hemel en aarde niet gemaakt. Want het gaat over dat vers van, waarmee dus de vorige, de vorige ooit was begonnen. Dat. Rabbi Shimon opende en zei, de brishit barai Elohim, eerst schiep Elohim. Welke Elohim? De heilige engelen ook he heeten Elohim. Maar daar staat in het vers van Jeremiahu uh, dat zei, de heilige engelen hebben, dat niet, hebben de hemel en de aarde niet ge ge gemaakt. Het staat niet per se geschreven dat het heilige engelen niet, maar er staat dat, dat de goden, elokaia, het weer woord elokim, elokim, dat is de elokim die uh, de hele uh, hemel en aarde niet heeft gemaakt. Dus waar gaat het over dan? Hoe kunnen we dat rijmen? Dat is wat de zoger ons vertelt. Uh, pagina kuf Nun, de rechterkolom, de regel 3. B'yuradvarim. K'yiesz lahavim zot, herrey, fir lashon hatar gum, kruval o lashon ha-kodash. O mikol makom ein fayf ha'mlachim niskakim la vijnam yodim Zes. O le'sha'er, o le'sha'er, le'shonnot om ot heman niskakim Dus had je nu kabel nu geven over wat is de hele getal en wat is het Aramees en waarom de engelen eh, niet begrepen de, het Aramees. En het is geweldig. En ik geef een eventjes nog erbij informatie, ik zeg het aan jullie, dat terwijl Yeshua juist het Aramees had gesproken. Het waarin? uitleg van woorden, want wij men dat te begrijpen. Aré vir alasjon dat argum de de taal et Arameis, de Arameis taal, is toch dichter, dicht bij de helige tal. Om ikol ma komen, de zal niet te meen, een vijf van Mlachimniska kiemla, de engelen die begrijpen dat niet. Wij namen, jod, imot, en ze kennen dat niet. Ze kennen die taal niet. Zes. Ulushaar, ulusha notumota ulam. Hem en Maar, en terwijl de overige talen, let op, van de volkeren der wereld. Hem en, de, en de, Weten ze, kennen ze, En, uh, dus, begrijpen ze en kennen ze, Duidelijk. Ook Nederlands, het Nederlands kennen ze ook? Maar het is niet, zeven. Weinjan hu, die laschona targum hu, sot achoraim de laschona kodesh. De aainookhinad vak sheld neechen laschona kodesh. Laschona kodesh inderdaad, kijwak ni kraima choraim we Kin blim mohin shegem gar punt goed oplet wijze zwaynang goen het gaat erom ke la shona targum van dat de de taal aramees het arameesetal het het taal aramees hoe sota choraim netop that is achoraim de achterkant de regel 8 van de hele getal la shona kodish de nou dat wil zeggen, pchinat, wak, dat wil zeggen het aspect wak van de hele taal. Negen. Ki Kivak, nikraim, achoraim. Van de wak, wak, dus de zes onderste, die heeten achoraim, we tardema. En tardema is betekent diepe slaap. En interessant is dat het woord tardema en het woord. Gargum uit Aramees hebben dezelfde gematrie, Maar daarover zal hij later vertellen. Kin. Bli mochin, wat betekent dat? Zonder mochin van gar. Dus Achoraim. En uit Aramees is de taal. betekent dat het wak is zonder mochin van de gar. Alleen maar wak. Kin. Werkelenatar gum hu met elf kowf me odla shona kodesh elash yes kanenyan twalav aher shebi kimla werkelen targum hu met de et arameis is that werkelik elf dicht bij de de heilige taal is Elas je kan maar dat er hier bestaat een ander aspect. 12. Dat om reden waarvan een am Lachim niet Waarom de engelen begrepen dat niet? Deze taal. Wie hoe? 13. Kisod laschona kodis, la machria. 14. Beëmt ze de een laschona machria. Et 15. Kawas al Goed opletten wat nu zegt over de hele taal. En dat is, dat aspect is, werken, omdat het geheim van de hele taal is, dat dat is de taal, en goed te kijken naar de taal, het woord Lashon, is taal, betekent ook een, een, een tong, een tong. tong is ook hetzelfde en ook betekent ook de tong betekent ook um, betekent ook in het in de hele getal betekent het ook de wijzer de wijzer van een wijzer van een wegen, weegschaal goed goed opletten dus en dat is uh, want zeg die dit aspect is dat het geheim van de hele gehee, van de he, geheim want geheim uh, wat is dan de, de hele getal is, van de hele getal is, dat het de taal is, dat het een tongetje is, dat het de, de taal, nee, dat het de, de taal is, hamachria ba'emze, die, dus, die de in evenwicht brengt, uh, dus in de middelste lijn maakt, die in evenwicht brengt, de heino dat wil zeggen, veertien, lashona meosnaai. Dat wil zeggen, hetzelfde woord, Lachon, wijzer van, wijzer van, de wijzer van de weegschaal. En dan is de wijzer ook, heeft hetzelfde het woord als taal, of als tong, in de hele taal. Dus dat is dan de tong, of de, de wijzer, zeggen we dan, of de taal, is het maar dan is het hetzelfde woord gebruikt gebruiken, gebruiken, gebruiken men in het hele taal. Dus, dus, dat is de, de, de wijzer van de meosnaa, of de taal van de weegschaal, die uh, doet doorslaan de schaal 15, vijf de schaal van de verdiensten, boven de, de uh, die van Govot boven die van de um, schulden. Omagazira duschal het op. En brengt alles terug naar het heilige. Dat is de heilige taal. Zie je dat? De heilige taal is het wat hij ons nu vertelt. Dat maakt de, de middelste lijn. Zestien. Welke en ik red? En daarom heet het Lashonakodes. De heilige taal. Of... of de wijzer die brengt tot, de kdush, tot, de, tot het heilige. Zeventien. We zullen met te winnen, maar in maasje, dat hoeveel En het geheim van wat, en de essentie van wat het, hoe naam, wat de weegschaal is, zal je begrijpen wat er, met, met wat er boven, bovenaan gezegd werd in de oort. 15, erger. Dus ergens aan het begin van onze zoger. 18. En daar staat het geschreven. Shammai ve hei lei hon be mait bari u 19, u brisit barai lo a. 20, de ha ma lo ha ve bane. Shamaya, daar staat het dat de hemel en zijn legers door in de ma zijn geschapen. De nama. En de nama is dan onder de bina. Dat is dan zeer binnen. En ook We goeden enzovoort. Daar staat geschreven. Legen in Breschid. O Bres Elokim. En wat betreft. Let op. Ten aanzien van dit vers. In het begin van de Torah. Breschid bar Elokim. Eerst schiep Elokim. Da Elokimila. Da sl dat slaat op de hoge Elokim. Eigenlijk. Op de Lokim, wie schiep de hemel en aarde? Dat is dan de Bina, herinneren we, we hebben dat geleerd. Bina schiep dan zon, de zon van het Siloet. 12. De Ha Ma, Lohawe, van de Ma, de -na Ma. Oftewel, de zon, de zon, is Ma. Oftewel, zes, zeven dagen van, zes dagen van de schepping, zeven dagen van de schepping. Lohawe Hochi, die waren hier nog uh, niet. De Elohim was eerst schip deze gedurende die zeven dagen, velo dit banen, en die waren ze nog niet opgebouwd. Punt Eila, 21 Basha'ata. Deed Mashan van Eilin Eile, 22 Mila Eile de Tata, we Ima, Ozifat Le Barta, 23 mele, we Hule Eile, Eskara, Adkarna bepumai in 24 24 maart, in 24 maart, in 25 van 25 maart, in 25 maart, in eila maart, in 26 dus hij vertelt daar wat, daar, wat hij heeft daar geschreven in de uitleg van de Sula. Ela 21, maar basaata, op het moment dat je het maschanaat van Eli, wanneer deze letters, Eli, ja, die drie letters, de onderste letters, die drie letters van de naam Elohim, werden aangetrokken van boven naar beneden. Dus als kilim werden van Ima, heeft kilim gegeven. Aan de zon. We imau zif at lebaata, 22. En de ima, de hoog, de ima, leende aan haar dochter, aan de malgoed herinnering, aan de Noekwa, haar jurk, oftewel, oftewel haar Kelim, Eile, 23. We goele enzovoort. En daar staat in dat ele escara, deze zal ik in herinnering brengen. betekend betekent man doen opstegen om God lood aan te trekken. Zoals David heeft dat geroepen. At karnabe zal ik opnoemen door mijn mond. 24. We ushvechana de maaien zal ik mijn tranen doen gieten. Barawat door welwillenheid van mijn nevers. Dat betekent dus, kaar wanneer het uh, man werd, dat betekent man, allemaal wat hij zegt. Dat het man werd, wanneer ik man aant zal aantrekken, dan wordt het dan, uh, verkrijgt die, die eile, die dan, we zullen zien hoe dat gaat, hebben we dat geleerd. De eile dan steekt ook omhoog, op, omhoog uh, samen met, dit, met de Zeranpien, en dan verkrijgt ook Zeranpien, oftewel de, de naam Ma, verkrijgt ook de naam Mi word als mi. Begin Le Amscha om, om dat, uh, om de aan te trekken, de letters, deze letters, eile, de dam en daarom, dan staat het ook verder bij hem, dat hij zei, en, dat wat gezegd werd, daar in die 15 in vijftiende, vijftiende oud. Aan het begin van de, deze Onze Zonger. En dan, Adedam, ik zal hen gelijk uh, laten lijken, of gelijk gelijken, laten lijken, 26. Me'ela van boven tot de bed Elohim, tot het huis van Elohim. En Elohim is bijna Bovenste elokim En Bet elokim het huis van de Bina, dat is helemaal goed. Le ma Elokim om elokim te zijn. We goeden. Ja, als een er komt naar een er wordt als hoger. 27. Ayen Shamba Pirusha lees daar in de toelichting van de Hassulam. 27. Naar de punt. Haraya Sherba Shamai Warets, 28. Juni אין שמה, שמה, אין שמה, שמה, אין שמה דילוקים מתגלה בהם מנכנת וינטר. זולת בהמשחת עתוון אלה מיימה אלאה דרתח, על ידי מן ומאסים טובים, כמו שגדוף, אלה אסקרה ואת קרנה אינן דרתח בפומאי בפומא, ושפיחנה דמאי, we zes soch in the 32 de Garanikraimelokim, a nam Bakwi, Bekwiut Bashamayim drin twin de Gwaret, and so. Geweldig. Saprostab, Saperstab, we zullen zien dat er niets anders, niets helpt aan de mens, behalve wanneer die leert man te doen opsteken. Er eenvoudig is het. En het geestelijke, let op. En het, dan ontvangt die absoluut met zeker, alle zekerheid uh, maden van boven. Alleen leren man op de doel opsteken. Op, op, op, dat zullen we ook steeds meer en meer leren. Harei, zie hier, 27. Asher was dat in de hemel en de aarde 28, die geschapen waren door de nam Ma. Dus de zon, ja. Eén shama, één sma, daar is geen naam Elohim uh, onthuld, geen naam Elokim wordt in hen onthuld. Anders dan door het aantrekken van die letters ele van de hoge ima. Duidelijk. Dertig. Alle man door man en door de maasim to door de goede, door de goede daden zoals het schrijven daar staat in de vers 15. Eile eskara deze. Eile betekent deze, maar Eile betekent ook in onze betekenis kabbalistisch. Betekent drie letters van de naam Elohim. Eile die de, de, de ima die leende aan de noekwa. Eile deze of die de, de, drie letters. Eile zal ik in herinnering brengen, of zal ik opnemen? betekent, man, de man, man zal ik doen opsteken, wat betekent dat, et karna bepume, zoals de oger daar zegt, zegt, zal ik opnoemen, door zal ik noemen door mijn, in herinnering brengen, door mijn mond, betekent, uh, mond betekent mijn gebed, door mijn gebed, dus man doen opsteken, 31, o shvigala de maai, en zal ik mijn haar, mijn Tranen, tranen zal ik gieten, doen gieten. We goelen, tranen gieten betekent ook van binnen dat het mijn uh, maan doet opsteken. We goelen enzovoort, we zijn zo, en dat is het geheim van, wat dat betekent dus, dat de de 32 van Gar die Elokim heeten, bevinden zich niet permanent in de hemel en de aarde die zon zijn. Dus de zon hebben niet permanent altijd de gar, mogen van gar, dus mogen van de bina in zichzelf. Maar nu wel dan niet, soms wel dan niet. Deeluk. Terwijl de hogere Abouïma die permanent hebben staan in de zivu kolon, altijd hebben zij gar, ze hebben alleen maar chassadim van de gar. Herinner je nog, de bina wil alleen chassadim, maar... Zij zijn wel, hebben ze, hebben ze wel gar, maar ze hebben geen behoefte aan de gar van de Chogma. Want Amar de zon hebben wel de behoefte aan gar, gar de gar van Chogma.